Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea... gaan hun krachten vaker bundelen op economisch en militair terrein. Dat zeggen de leiders van de landen in een gezamenlijke verklaring. Het volgt eerst dat de politieke leiders van de drie landen... op een speciale top samenkwamen. Het doel was om de relatie tussen Japan en Zuid-Korea te verbeteren. Japan heeft Zuid-Korea begin vorige eeuw... tientallen jaren gekoloniseerd en uitgebuit...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 Het moment waarop dat zou moeten gebeuren staat al vast... maar ze maken niet bekend wanneer dat is, dat zei een woordvoerder. Een interventie in Niger zou volgens het samenwerkingsverband snel en van korte duur zijn... met het doel om de rechtsorde in het land te herstellen. Een vrouw die verbleef in een daklozenopvang is vanochtend doodgevonden in Terneuzen... De 25-jarige vrouw is waarschijnlijk om het leven gebracht door een man die ook bij de dakloze opvang stond ingeschreven, zegt de politie. De twee kenden elkaar, maar wat zich precies heeft afgespeeld, weet de politie nog niet. Het is binnenkort niet meer mogelijk om gebruikers op social media platform X, voorheen Twitter, te blokkeren zegt eigenaar Elon Musk. Alleen privéberichten kunnen dan worden tegengehouden. En het is nog maar de vraag of dit allemaal echt gaat gebeuren. Want experts wijzen Elon Musk erop dat Google en Apple... het social media platforms verplichten een blokkeerfunctie te hebben. Het weer. Een warme nacht. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. In de ochtend bewolkt met hier en daar regen. Smiddags schijnt de zon. Het wordt dan tussen de 24 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Voor het eerst zag dat moment Vergeet ik van mijn leven niet Waar het begon Weet je nog die eerste dag Dat ik verblind werd door jouw lach Uit het niet zo onverwachts Ik weet nog precies wat ik deed Die eerste kus ik zie nog steeds dat bankje staan Jij en ik de golven van de oceaan En ik zei Ik wil met jou hier ver vandaan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 wij staan nu weer waar het begon. En een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 be De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort 106.9 FM. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go.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 Aan de bar in café No. Blijf altijd op je wachten. Maar nu is de avond los. Zal voor en ja, 106.9 FM. Mijn hart is niet van steen.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 en houd een haalhaart, De dames voor u hebben het alvast verswaard, Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad En stelen lijkt me niet de moeite waard